8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Nieuwe vastgoedfraude loopt in de honderden miljoenen. strauss onder zelfmoordtoezicht. En spoedlijn huisartsen slecht bereikbaar.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 Acht keer werd de FIOD ingeschakeld voor strafrechtelijk onderzoek, zoals bij de klimopzaak. In die zaak zouden het bouwfonds en het Philips pensioenfonds voor 200 miljoen euro zijn opgelicht met vastgoedtransacties. IMF-topman Dominique Strauss-Kaan is door de Amerikaanse justitie onder zelfmoordtoezicht geplaatst. Dat betekent dat de Fransman iedere 15 à 30 minuten wordt gecontroleerd. Verder heeft hij een trainingspak gekregen en schoenen zonder veters om het risico te beperken dat hij zichzelf ombrengt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 De extra huurverhoging voor nieuwe huurders gaat voorlopig niet door. Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen de plannen van het kabinet. Dat wil de corporaties vanaf 1 juli de kans geven om de huren extra te verhogen als er een sociale huurwoning vrijkomt. Dat zou de doorstroming bevorderen. In het regeerakkoord staat dat het plan bedoeld is voor regio's waar huurwoningen heel populair zijn, zoals Amsterdam. Maar minister Donner is van gedachten veranderd. Hij wil de extra huurverhoging in het hele land mogelijk maken. Dat gaat zijn eigen partij, het CDA, te ver. Die is bang voor te radicale huurverhogingen. De linkse oppositie is al langer tegen, waardoor een meerderheid de plannen afwijst. Later vandaag debatteert de Kamer over de huurplannen met Donner. Een kwart van de huisartsen neemt een telefonische spoedoproep niet binnen de verplichte termijn van 30 seconden op. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft dat onderzocht. Alle 4400 huisartsenpraktijken in Nederland kregen via de spoedlijn een telefoontje van de inspectie. Vooral in de middaguren blijkt de bereikbaarheid van die spoedlijn onder de maat. En ook blijkt dat artsen in de steden slechter bereikbaar zijn dan artsen op het platteland.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 Ook hij denkt na over aanvullende maatregelen... om problemen zoals bij Hogeschool in Holland voortaan te voorkomen. Het CDA vindt verder dat de politiek eerder moet kunnen ingrijpen... als zaken niet goed gaan. Slecht presterende scholen zouden minder vrijheid moeten krijgen. Vanavond komen mensen uit de praktijk van het HBO... de situatie in de Tweede Kamer bespreken. Bij een brand in de plaats Het Gooi bij Houten... zijn gisteravond 20.000 kippen omgekomen. Het vuur woedde in een loods van een fruitteler. Maar de rook waaide naar de naastgelegen kippenschuur. Alle dieren die erin zaten stikten. Bij de brand in het Gooi is asbest vrijgekomen. Maar dat ligt alleen op het terrein rondom de beide bedrijven. Op het filmfestival van Cannes... is de Franse acteur Jean-Paul Belmondo onderscheiden met een gouden palm. Hij kreeg de ereprijs voor zijn hele carrière, die zo'n 50 jaar duurde. De palm werd uitgereikt na de vertoning van een documentaire over Belmondo, die nu 78 is. Belmondo was het gezicht van de Franse Nouvelle Vague, een filmstroming die inging tegen allerlei Hollywood clichés. Hij brak in 1960 door, dankzij zijn rol in Abou de Souffle van Jean-Luc Godard. En daarna volgden films als Pierrot Le Fou en Le Professionnel. Bij de opnames van haar laatste shows is talkshowpresentatrice Oprah Winfrey... uitgezwaaid door sterren als Tom Cruise, Tom Hanks, Beyoncé, Madonna en Michael Jordan. Ook 13.000 fans waren naar de opnames gekomen in een stadion in Chicago. 25 jaar lang maakte Oprah een talkshow die over de hele wereld te zien was. En die laatste talkshows die zijn opgenomen worden volgende week uitgezonden. In België heeft voetbalclub Racing Genk de landstitel gepakt. In de laatste speelronde van de playoffs... werd het tegen concurrent standaard Luik 1-1. En dat was voldoende voor de titel. Het is de derde keer dat Genk landskampioen wordt. Dan het weer nog. In de loop van de ochtend breekt de zon door. Vanmiddag in het oosten kans op een buitje. En het wordt 17 graden in het noordwesten tot 20 in het binnenland. Morgen overal wat regen. Vanaf vrijdag wordt het warmer en er is meer ruimte voor de zon. ANWB verkeersinformatie. 25 files in Nederland, 75 kilometer bij elkaar opgeteld. Natuurlijk, heel de dag nog file op de E19 vanuit Breda naar Antwerpen... vanwege werkzaamheden daar. In Nederland zelf loopt het vast op de A50, Apeldoorn en Arnhem. Tussen Hoendelo en het knooppunt Waterberg, 5 kilometer door een kapotte auto. De rechterrijstok is dicht. En bij Nijmegen loopt het vast op de A73 vanaf de A50 naar Nijmegen. Tussen de knooppunten Ewijk en Neerbos staat 5 kilometer.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 En Marcel Ooster. Goedemorgen. Wanneer u snel uw huisarts nodig heeft, dan moet u maar hopen of hij of zij iemand naast die telefoon heeft zitten. We krijgen veel reacties van huizenkopers of bezitters. Mark Robin Visser heeft het vanochtend over de problemen op de huizenmarkt. En de Belastingdienst heeft ook een probleem met die huizenmarkt. En al wat andere vastgoed wordt namelijk flink gefraudeerd. Nou, zo is dat. De vastgoedsector is dus voor de derde keer in opspraak. Dit keer gaat het weer om honderden miljoenen. De Belastingdienst ontdekte dat maar liefst voor 1 miljard euro voor de fiscus is verzwegen. Wij gaan naar verslaggever Lex Runderkamp, die heeft het verhaal uitgezocht. Lex, hoe reageert de vastgoedsector, hierop? Nou... Kort gezegd hopen ze dat het overwaait. We zijn gisteren vanuit de NOS gaan bellen natuurlijk... met de, de koepelorganisaties van notarissen, makelaars, de, de bouwwereld... Uh, de woningcorporaties, allemaal van die instellingen die hierbij betrokken zijn. En ze kunnen bijna niet geloven uh, dat de, het ministerie van Financiën... Zo, ja, in, de in de publiciteit ook zo hard uh, oordeel velt. Waarom doen ze dat eigenlijk zo hard en zo in het openbaar? Want Fiscus treedt meestal niet zo sterk op de voorgrond. Waarom nu wel? Nou, je, je, ik merkte gewoon in die gesprekken op financiën... dat, dat, dat ik, bedoel, ik sprak daar toch met de staatssecretaris Frans Wekers, hè, VVD... dat hij gewoon ook zijn buik uh, vol heeft van alles... wat in die vastgoedsector de afgelopen tien jaar gekomen is. We hebben In de jaren negentig had je de bouwfraude. Nou, toen zijn we er eigenlijk achter gekomen dat de vastgoed... de Nederlandse overheid voor honderden miljoenen heeft opgelicht bij het bouwen van scholen en ziekenhuizen. Toen kreeg je in 2007, begon de vastgoedfraude. Maar toen zijn we erachter gekomen dat de vastgoedsector... misbruik heeft gemaakt van ja, zeg maar onze pensioengelden... om hun eigen inkomens te verhogen. En nu krijg je operatie Topvorst, zoals die genoemd binnen Financiën. En dan blijkt de vastgoedsector via belastingontwijking... de Nederlandse schatkist en dus de samenleving... weer tekort te doen... En ja, er is natuurlijk veel publiciteit over geweest en de politiek is daar weer gevoelig over. Dus ik merkte wel dat, er, dat ze echt nou, wanhopig bezig zijn om zoveel uh, attentie te vragen voor die vastgoedsector. En denk je dat ze het volhouden om de vastgoedsector zo de duimschroeven aan te, te draaien, Lex? Nou, ik merk wel uh, dat er een enorme samenwerking op gang gekomen is... Uh, vanuit financiën om samen te werken met het Openbaar Ministerie... met de politie, met economische zaken, met de Nederlandse mededingsautoriteit. Echt een cultuur binnen die overheid om, om veel meer samen te werken... om grote doelen uh, te proberen te bereiken... Voorheen zat natuurlijk iedereen verkoper. Deze een eigen ding. Uh, als je maar geen last had binnen de overheid van elkaar... dan vond men het al gauw goed gaan. Maar je ziet nu dat ze zeker op dit, dit dossier... proberen thematisch samen te werken... en, en informatie, informatie uit te wisselen. Dus ik heb toch wel het idee dat, ja, dat ze hier proberen... op die manier een soort nieuwe, kleinere, effectieve overheid... in de praktijk te brengen. Ja, Het gaat om belastingontdijken van een miljard. Dat is niet zo dat er dan een miljard euro achterover is gedrukt. Er is voor een miljard eigenlijk uit de boeken gehouden, als je het zo mag samenvatten. Is dat nou veel geld? Want er gaan natuurlijk vele miljarden om in die sector. Nou ja, daar heb je helemaal gelijk in. Het blijft klein geld als je het over de vastgoedsector hebt. Maar ja, dat is natuurlijk maar een relatief uh, gegeven. Ik bedoel, het feit dat het blijft gebeuren... Uh, uh, ja, het maakt het toch wel heel zorgelijk. Je kunt dus zeggen van ja, ach, 300 miljoen. Uh, dat, gaat, dat is van de afgelopen vier jaar niet, niet afgedragen aan belasting. Uh, we kennen dat allemaal wel, hè, dat gevoel om, om zo min mogelijk belasting te betalen. Ja. Maar ja, 300 miljoen, daar kun je natuurlijk wel een heel wat pijnlijke bezuinigingen in Nederland. Uh, Hoe zou je daarvoor kunnen overslaan? als de Fiscus dit geld wel weet binnen te halen. Ja, volgt Lex, ook die zaak waarin de directeur van het bouwfonds uh, uh, terecht staat. Hè? Merk je daar dat de sector aan het veranderen is überhaupt? Nou, daar was ik in het, was het vorige week de, de hoofdverdachte Jan van Vee... Hè? een man die persoonlijk al 70 miljoen euro heeft moeten terugbetalen... als in schikking met de Fiscus, omdat hij te veel geld had opgehaald. Privé, 70 miljoen. Hij staat nu terecht nog voor strafbaar, strafbare feiten... Uh, hij legde uit dat zeg maar, de periode waar hij het over had, de afgelopen jaren negentig, begin van de jaren 2000, ja, dat, dat het, het gaat om het grote geld. En iedereen in die vastgoedsector wil zo snel mogelijk, zoveel mogelijk geld verdienen. Dat was de norm. Hij zag er wel in dat dat eigenlijk nu niet meer kan. Maar ja, het, is, het grote geld domineert in die wereld. En de effecten ervan zie je nog doordringen. De staatssecretaris heeft nu in ieder geval uitgelegd dat ze de komende jaren. Heel specifiek op sleutelfiguren in die vastgoedsector gaan letten, fiscaal ook, om te kijken of ze het kunnen indammen. Oké. Okay. Lex Runderkamp, dankjewel. Zijn verhaal vindt u trouwens ook op onze website, nos.nl. Door naar Mark Robin Visser. Hij is in, in Baren en hij heeft het over het vastgoed vanochtend. Weliswaar niet over fraude, maar wel over huizen kopen, verkopen en hypotheken krijgen of niet krijgen. Maar Mark Robin, zijn wij ook er ervaringen met fraude? Nou, ervaringen met fraude heb ik dan persoonlijk niet. <laughs> ik loop nu door Barend door een heel aardig uh, nieuwbouwprojectje... Waar ik, uh, waarvan ik begrepen heb dat inmiddels 80% van de woning is verkocht. Dus daar kan hier nog wat uh, gekocht worden. En ik loop hier samen met uh, Hans-André de Laporte van Vereniging Eigen Huis. Als je dat verhaal nou net hoort hè, van Lex Rundekamp over die vastgoedsector... de beeldvorming waar die hele vastgoedsector en de makelaars... en de financiële sector mee te maken hebben, die is ontzettend beroerd. Die is slecht, ja, zeker. Je kan er ook nog wel bij. Nou, dit kan er eigenlijk natuurlijk niet bij. Het is hetzelfde beeldvorming die, uh, die heel veel mensen hebben van de banken. Ja. Want daar hebben we het over. Als je uh, het hebt van mensen die hier, waar we nu rondlopen, een huis kopen. Als je een huis wil hebben, heb je, kom je onlosmakelijk bij een bank. En uh, de bankensector die maakt het hier ook niet makkelijker. Want uh, de regels die er zijn voor hypotheken worden steeds strenger. Mensen krijgen of geen of een kleinere hypotheek. Maar in veel gevallen juist niet meer genoeg om een huis te kopen. En daarom staat hier dus nog uh, zo'n 20% onverkocht. Ja. Laten we even rondkijken het is een, het is een leuk buurtje. Het ziet er allemaal hartstikke goed uit. Ja, het is heel gevarieerd. Er zijn uh, uh, huizen met uh, hele Vloed, verschillende stijlen. En het is bijna klaar. Ik zie hier worden wat huizen ingericht. Ja. Waarschijnlijk keukens ingeplaatst. Ja. Uh, wat merkt u uh, bij de vereniging uh, als het gaat over problemen met hypotheken krijgen en huizen verkopen? Ja, dat merken we heel direct. We hebben veel, uh, veel leden die ons bellen, die bezig zijn met verhuisplannen. Nou, dan komen ze bij de bank, bij een hypotheekadviseur. Want het belangrijkste is natuurlijk, kan ik het betalen? En dan blijkt vaak dat de bank zegt... nou, u kunt het eigenlijk niet betalen, hoewel je daar zelf misschien anders over denkt. En uh, mensen die door willen naar een volgend huis... die misschien al tien jaar een hypotheek hebben die ze prima kunnen betalen... die horen nu dat ze diezelfde hypotheek niet mee kunnen nemen. Dus ze krijgen minder hypotheek van volgend huis. Ja, en dan haken ze af. En dat zijn allemaal slechte berichten. Um, en daardoor zie je dus dat de huizen verkopen sterk teruglopen. Dit jaar waarschijnlijk zo'n 120.000. Uh, maar we komen van zo'n 200.000. Dus de woningmarkt ligt niet uh, stil, maar ja. uh, gaat wel hard terug. Ja. ja, nou zeg hier op nummer 21 wordt uh, druk uitgepakt. Goedemorgen. Hallo? Hallo. De verhuisdozen staan allemaal nog. Uh... Gefeliciteerd met uw nieuwe huis. Ja, dank u wel. Heeft u het nou makkelijk een hypotheek kunnen krijgen? Want daar ben, ik, uh, daar ben ik naar op zoek naar mensen... die net een nieuwe hypotheek hebben gekregen. Nou, ik ben, uh, ik ben ondernemer, zelfstandig ondernemer... Ah. Dus dat was uh, dat was lastig. Je ja. kan niet zomaar bij iedere partij terecht. Ja. ja. Ja. Maar de cijfers waren gelukkig goed, dus uh, het is wel gelukt. Het is u gelukt, dus u bent ja. deze meneer is eigenlijk een geluksvogel, of niet? Ja, ja, ja. Dat, nou ja, dat weet ik niet, want het gaat natuurlijk om van wat, je, wat je verhaal is... en hoe je ervoor staat als je voor een hypotheek in aanmerking komt. Je merkt dat mensen die, um, als je wat, wat, wat schulden hebt, uh, wordt het heel erg moeilijk. Heb je wat bezittingen, dan wordt het een stuk makkelijker. Ja, goed. Uh, Hans-André de Laporte van de Vereniging Eigen Huis. We praten straks verder ook over een onderzoek... wat jullie over het consumentenvertrouwen uh, hebben gedaan. En dan gaan we ondertussen deze meneer even helpen met uitpakken verder ja hoeveel dozen moet u nog nog uh, nou nog een paar oké okay, dan dus nou, doen mee. de werkhandschoenen aan tot straks zo dadelijk, het geweld in Syrië blijft maar doorgaan. En uh, bijna geen journalist die er verslag van kan doen, want het land zit poldicht voor mensen die willen onderzoeken wat er in het land daadwerkelijk gebeurt. Zometeen uh, proberen wij daar wat meer over te weten te komen. Uh, eerst maar eens even naar de verkeersinformatie, Dennis mooi. Is het een druk of rustige ochtend, uh, Dennis? Nou, het is, het is een relatief rustige ochtend, uh, Lara. Er staat zo'n 65 kilometer files in Nederland. Natuurlijk uh, de hele dag nog files op uh, de E19 vanuit uh, Breda naar Antwerpen door de werkzaamheden daar, die daar de hele dag duren. En in Nederland zelf valt het eigenlijk wel mee. Er is maar één file die echt opvalt. En dat is de A73 vanaf de A50 in de richting van Nijmegen. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Ewijk en Neerbos staat daarom vijf kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Gent is op het ogenblik de uitvaart van de Belgische wielrenner Wouter Weiland. Hij kwam vorige week om het leven tijdens de wielerronde van Italië, de Giro. En de plechtigheden zijn zo ingericht dat er ook plek is voor fans van de wielrenner. Thomas Pexgoor, onze verslaggever, is in Gent. Thomas, zijn die er ook? Zijn er fans gekomen? Ja, er zijn zo'n 100 fans hier gekomen. Die hebben uh, een tijdje voor een videoscherm gestaan waar ze uh, zagen dat de kist naar binnen gedragen werd. Uh, en inmiddels mogen ze ook zelf de sint pieterskerk in Gent binnen om langs de kist te lopen om een laatste groet te brengen aan Weiland, de, de wielrenner. Hoe gaat de dag eruit zien, Thomas? Ja, dat uh, duurt dus uh, een laatste groet. Dat uh, zal duren tot een uur of tien. En dan begint om elf uur begint, uh, de mis uh, opgedragen aan Wouter Weiland. Uh, die is uh, niet helemaal openbaar, dat is het voor genodigden, maar er staat dus een groot videoscherm buiten de kerk... Uh, waar ook wielerfans en belangstellenden kunnen kijken. Uh, en daarna zal Wouter Weiland in de Slotenkring begraven worden. Goed. We horen later van je, Thomas Speksgoor vanuit Gent. Dankjewel. Bijna tien voor half negen. Met spoedendokter dokter nodig... Binnen 30 seconden zou u uw huisarts, of in ieder geval dan de assistenten, aan de lijn moeten krijgen. Dat is de afspraak, maar het lukt vaak niet, blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die belde de spoednummers van bijna alle 4400 huisartsenpraktijken. Goedemorgen, huisartsenpraktijk Marie Hoek met Elsa. U bent heel snel met het opnemen van de telefoon. Ja, maar het was de spoedlijn, dus ja. dat moet toch? Ja, precies. Ik hang weer op, ik hou hem vrij. Is goed, bedankt. Dank u, Dag. Wat uit onze eigen kleine steekproef blijkt... is niet alleen dat de doktersassistenten allemaal opgewekt zijn... maar dat ze ook bijna allemaal beseffen dat ze snel moeten zijn met opnemen... De WC vandaan. Ik zei net al van de gaande 30 seconden. nee, nou, je zat op 22, dus het was net binnen. Nou, ik heb net afgeknepen van de WC, inderdaad. <laughs> hartelijk. Gebeurt dat <laughs> vaak? Nee, de spoedlijn wordt natuurlijk wel insgebruikt, maar uh, nee, niet de hele dag door, gelukkig. Ga maar gauw terug. Dankjewel. <laughs> Oké, okay, Dag. Toch gaat het nog in een kwart van de gevallen niet goed, blijkt uit het onderzoek van de inspectie. Een kwart van de huisartspraktijken is niet binnen een halve minuut bereikbaar voor spoedgevallen. En één op de acht huisartspraktijken zelfs niet binnen anderhalve minuut. En dat vinden wij niet acceptabel. Want die secondes kunnen cruciaal zijn, zegt inspecteur-generaal Gerrit van der Wal. Als je in acute nood bent en je hebt acute hulp nodig vanwege een hartinfarct, hersenbloeding... Uh, dan wil je dat uh, er direct een medisch persoon is die jou verder kan helpen. Of door zelf te komen, of door goed door te verwijzen... of door een ambulance te bellen. Het kan levens redden. Kies één voor een spoedgeval. Press one for an emergency. Dan wordt de telefoon wel opgenomen, maar dan krijg je een bandje. Eigenlijk willen we helemaal van dat uh, antwoordapparaat... of voice response systeem af. Wij denken dat het technisch mogelijk is om als je de spoedlijn belt, dat je met behulp van doorschakelen enzovoort... altijd binnen 30 seconden een medisch bekwaam persoon aan de lijn moet kunnen krijgen. De inspectie heeft praktijken die de halve minuut niet haalden aangeschreven... en dat alleen al heeft geholpen. Je bent heel snel op de spoedlijn. Goed, hè? <laughs> ja, ik bent geslaagd. Ja, we hadden al een gehad dat we niet geslaagd waren. Op oh? een andere manier. Maar nu noem je hem extra snel op vanwege die brief? Ik wel. Maar wat nou als ik op de wc zit? Nou, in dit geval was het goed. Dank u. <laughs> Oké, okay, fijne dag. dag. Dag. Wat hangt hun boven het hoofd? Er hangt een openbaarmaking boven het hoofd en een boete van 2000 euro per week. Oplopend tot 30.000 euro. Van de 30 praktijken die wij bellen, zijn er maar twee te laat met opnemen. Maar het wachtrecord is wel lang. 3 minuten 12 seconden. Op dit moment heb ik geen dienst. Daar is de spoedlijn een 06-nummer. Om doorgeschakeld te worden met de dienstdoende huisarts. Dat doorverwijst naar een ander nummer. Luister naar een dat weer doorverwijst naar een waarnemer met een wachtmuziekje. Een ogenblik geduld nog, alstublieft. En na die drie minuten word je nog niet geholpen. Als het echt om spoed, dan kunnen mensen 112 bellen. Hè? Waarom zou je als patiënt niet 112 bellen als dat altijd meteen wordt opgenomen en als je weet, ja, die staan meteen in contact met, met de ambulance? Nou, omdat daar niet altijd de goede medisch-deskundige persoon kan zeggen: u moet echt nu naar het ziekenhuis of er moet nu echt een ambulance komen of neemt u maar een pilletje of ik kom gewoon nu even naar u toe. Als je dood aan het bloeden bent, dan, dan wil je toch meteen een ambulance? Ja, nou, in dat soort situaties is dat wel begrijpelijk. Ja. Dan mag je wel 112 bellen. van mij wel hoor. Goedemorgen, sport. U neemt hem meteen op, hè? Ja, dat is de bedoeling. Hoe wist u nou dat u deze meteen moest opnemen? Omdat dat een andere toon heeft, de spoedlijn. Dan laat u alles uit uw handen vallen. Dan laten we alles uit onze handen vallen behalve een patiënt. Nou, goed gedaan. Ja? Dank u wel. Oké, okay, dag. dag. Verslag hoorde u van Matthijs van der Wiel. Hij belde 30 huisartsenpraktijken. En daarvan waren dat twee te laat. Ja, Veel te laat. Valt nog mee. Acht minuten voor. Uh... Half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Door naar Syrië, want het geweld tegen burgers in het land houdt aan. In steden als Dara, Banyas en Damaskus, maar ook in uithoeken zoals Tal Kala. Daar hebben Syrische veiligheidstroepen een bloedbad aangericht. Vertellen inwoners van het stadje die over de grens naar Libanon zijn gevlucht. Een jongeman is uit Tal Kala gevlucht naar het Libanese grensdorp. Wadi Khaled. Hij heeft zijn gezicht bedekt met een doek... omdat hij ook hier nog bang is voor het Syrische leger. Ik zweer het. Ik zweer je dat ze ons gisteren hebben gebombardeerd, zegt hij. Sluipschutters schoten op ons met machinegeweren. Het waren soldaten van de 4e divisie van president Assads neef Magher. Het geweld begon toen inwoners van het stadje skandeerden... dat president Assad moet aftreden. Het leger voerde daarna busladingen militairen aan... Tanks kwamen aangerold en gingen rondom het dorp in stelling. En toen begon het bombardement. Mannen en vrouwen verschansten zich in een gebouw naast de moskee, vertelt een ooggetuige. De tanks schoten het pand en de huizen van de buren kapot. Veel mensen uit Talgala zijn nu over de Libanese grens naar Wadi Ghalet gevlucht. In het Libanese dorp weet de burgemeester zich geen raad meer met de vluchtelingen. We hebben hier nu zo'n 4000 vluchtelingen uit Syrië. Sommigen hebben geen onderdak kunnen vinden. We moeten ze helpen, zegt de burgemeester. Dekens hebben we nodig medicijnen en voedsel. En hoorde op het laatst nog de burgemeester van het Libanese dorp... waar die Khaled, die dus dringend hulp nodig heeft... voor de duizenden vluchtelingen uit Syrië... die in zijn dorp zijn neergestreken. praten we over verder met onze correspondent Nicole Lefever. Nicole, waarom zijn de mensen in dit dorp nou juist het mikpunt geworden? Ja, het is eigenlijk een bekend beeld... Hè, naar die andere steden waar de opstand is geweest... Uh, waar ook de tanks naar binnen rolden. Op het moment dat uh, bewoners het idee hebben, wij kunnen de straat op, wij kunnen zeggen wat we willen, op dat moment wordt er ingegrepen. Net zoals Dera, Banias, Homs, Hamer. Uh, ja, en ook hier hetzelfde beeld, mensen die getuigen van uh, lichamen die op straat liggen, dat het onmogelijk is om de gewonden te helpen. En ja, dat is, deze groep is, uh, is de grens overgegaan. En toen die mensen vluchten, een deel van hen is ook nog beschoten door grens. Wachten. Uh, daarbij zijn een paar soldaten die het toen probeerden op te nemen, uh, teruggeschoten naar uh, het, het leger. Uh, die zijn uh, ook beschoten, daarbij is er één gewond geraakt. En die zijn ook de grens. Overgevlucht. Dus er schijnen nu ook drie soldaten richting Libanon te zijn gevlucht. Mm, nou hoorden we Nicole, die burgemeester van het dorp Wadi Kalet. Um, Ja, Die heeft problemen met het opvangen van, uh, van de, de vluchtelingen. Is er sprake van een grote Syrische vluchtelingenstroom naar meer dorpen in Libanon? Nee, dat kan je eigenlijk niet zeggen. Het gaat toch om kleine groepen. En dit zijn er dan wel een paar duizend. Uh, het dorp waar ze vandaan komen, dat heeft telt 70.000 inwoners. Het gaat hier om 4.000 vluchtelingen. Dus een hele grote vluchtelingenstroom, kun je dit niet noemen. Een heleboel mensen die komen gewoon niet weg. Willen misschien ook niet weg. En wat je ook wel hoort, kijk de burgemeester die zegt we hebben absoluut hulp nodig. Maar de hulpvaardigheid van de mensen aan de, de andere kant van de grens in Libanon is heel groot. Dus de meeste mensen die hebben toch uh, familieleden of vrienden aan de Libanese kant. Het ligt zo dicht bij elkaar dat er altijd handel is gedreven. Men is veel bij elkaar op zoek geweest. Er veel mensen die vinden dat onderdak bij families. Maar er zijn gewoon meer Er zijn roepgoederen uh, uh, nodig. Als echt een grote van het dorp zou over de grens zou gaan, ja, dan krijg je echt een, een heel ander verhaal. Ja, maar het zijn niet alleen familie- en handelsrelaties die natuurlijk over de grens met uh, Libanon zijn gegaan. Ook de politiek is een lange arm. Syrië heeft daar heel veel invloed gehad in Libanon. Probeert dat nog steeds uit te, te oefenen. Zijn de vluchten die daar naartoe gaan dan wel veilig? Nou, de vluchtelingen die zijn wel veilig, maar waar men bang voor is, kijk, Libanon uh, bestaat uit verschillende kampen. En zoals Hezbollah, dat is echt een bondgenoot van het, uh, van het regime in Damascus. Andere groepen zijn dat niet, zoals bijvoorbeeld de uh, uh, Future Movement van uh, Saad Hariri, de zoon van de vermoorde oud, uh, oud premier. Ja, en die hebben helemaal geen sympathie voor uh, Assad. Integendeel, maar die zien met angst en beef tegemoet als dat land valt, als het regime uit elkaar valt. Wat gebeurt er dan? In Syrië zijn er zoveel verschillende bevolkingsgroepen. Die probeert de hoofdstad nu uit elkaar te spelen. Dat gebeurt ook rond Tel uh, Kalak. Daar heb je alavitische dorpen, dat is dus de groep waar uh, Assad uitafkomstig is. Die liggen om, die, uh, om uh, die stad heen. Daar zouden wapens naartoe zijn gebracht in een poging om die alaviten en de soenieten... wat uh, de dorpelingen in meerderheid zijn, tegen elkaar uit te spelen. Nou, je ziet dat in Libanon mensen een hart vasthoudt van... wij hebben een soortgelijke bevolkingssamenstelling met soenieten, shiiten, alawieten, christenen. Als het daar uit de hand loopt, als daar groepen tegenover elkaar... Komen te staan, dan zal dat zich wellicht ook naar Omland, ons land uh, uh, uh, verspreiden. Hm. En ja, dat is waar iedereen lang voor is. Nicole Vever over de situatie in Syrië en dus nu ook in Libanon. Nu bij twee jaar NRC, de nieuwe iPad 2, dat is maar 39,95 per maand, ga naar nrc.nl/iPad 2 of bel 0800 0808.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 De vastgoedsector weer niet eerlijk tegen de belastingen. En Amerikaanse minister van Financiën wil snel een opvolger voor strauss kahn Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van de Putten. De vastgoedsector heeft in de afgelopen vier jaar... een miljard euro aan omzet niet gemeld bij de Belastingdienst. Uit onderzoek van de Fiscus blijkt dat aannemers, makelaars... notarissen, pensioenfondsen en woningcorporaties... voor honderden miljoenen euro's aan belasting hebben ontdoken. Staatssecretaris Wekers van Financiën kwam er toch achter. We hebben in een kleine 1.300 gevallen uh, behoorlijk nader onderzoek gedaan, samen met andere toezichthouders. In ruim 600 uh, van die zaken uh, zijn er zaken gecorrigeerd. Uh, deugde dingen niet, zijn er boetes opgelegd en nahuffingsaanslagen opgelegd. Dat heeft uiteindelijk geleid tot uh, 330 miljoen extra in de schatkist. De fraudeurs zetten soms stroommannen in of schoemelden met de waarde van vastgoed om de Belastingdienst om de tuin te leiden. De Amerikaanse minister Geithner van financiën vindt dat het IMF snel een interim-topman moet benoemen. Geithner zei dat IMF-topman Dominique Strauss-Kahn niet in staat is om het IMF te leiden. is in position IMF formally put in place for an interim period, uh, to act as managing director. En ondertussen is de Amerikaanse justitie bang dat Strauss-Kahn in de cel zelfmoord pleegt. De Amerikaanse nieuwszender NBC met details. Law enforcement sources now telling NBC News that Dominique Strauss-Kahn is on suicide watch here at Rikers Island. That means no shoelaces, that power suit he used to wear has been replaced by a gray sweatsuit and sneakers as well. They check on him every 15 to 30 minutes. Het schoenen zonder veters gekregen en zijn nette pak heeft hij moeten inleveren en zijn trainingspak. Strauss-Kahn zit sinds zaterdag vast in New York omdat hij zou hebben geprobeerd een kamermeisje te verkrachten. Volgens een advocaat was de seks vrijwillig, maar de advocaat van het kamermeisje je noemt dat absolute onzin. There is nothing, nothing about what took place in this hotel room uh, that could anyway be construed as consensual, either physical contact or sexual contact. Absolutely none. Om de kwaliteit van het HBO-onderwijs te verbeteren moet er voor elke studierichting een landelijke examencommissie komen. Zo kunnen de resultaten van de opleidingen beter met elkaar worden vergeleken. CDA-kamerlid De Rauwe geeft een voorbeeld uit de praktijk. Dat betekent dat als je een opleiding journalistiek hebt... dat je niet alleen maar gaat kijken naar het oordeel ter plaatse... maar dat ook vergelijkt met de andere uh, opleidingen journalistiek in Nederland. Met als gevolg dat je ook onderling goed kan vergelijken... waar het goed gaat, waar het minder goed gaat... en op die manier ook instellingen een, uh, een spiegel voorhoudt... en daarmee ook de kwaliteit verbetert. En het CDA vindt verder dat de politiek eerder moet kunnen ingrijpen... als zaken niet goed gaan. Slecht presterende scholen zouden minder vrijheid moeten krijgen. Vanavond komen mensen uit de praktijk van het hbo de situatie in de Tweede Kamer bespreken. Bij een brand in de plaats Het Gooi, bij Houten, zijn gisteravond 20.000 kippen gestikt. De brandweer. Gisteravond is er brand uitgebroken in een gecombineerd fruit-kippenbedrijf in een grote loods. Er is een gelegen schuur waar 20.000 kippen in zaten. Die zijn als gevolg van de rook van de brand zijn er omgekomen. Er is asbest vrijgekomen, maar dat ligt alleen op het terrein rondom de beide bedrijven. En bij de opnames van de laatste shows is talkshowpresentatrice Oprah Winfrey uitgezwaaid door grote sterren als Tom Cruise, Beyoncé, Tom Hanks. En ook door 13.000 fans die naar de opnames waren gekomen in een stadion in Chicago. Tom Hanks die wou nog wel wat zeggen tegen de menigte. Oprah Winfrey, today you are surrounded by nothing but love. Your studio just wasn't big enough to hold it all, so here we are. Tom Hanks en voor de mensen die het niet droog hielden... waren er allemaal tissues neergezet in het hele stadion. En die laatste talkshows van Oprah worden volgende week uitgezonden. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Er is op veel plaatsen bewolkt, maar in het oosten komen ook een paar opklaringen voor... Op dit moment ligt de temperatuur rond een graad of 12 en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag is er ook in het westen meer ruimte voor de zon en wisselen stapelwolken en enkele zonnige perioden elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het vandaag droog, alleen in het oosten kan heel lokaal een buitje ontstaan. De wind neemt iets toe en is dan matig boven land en aan de kust staat een vrij krachtige wind. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden en in het zuiden kan het 20 of 21 graden worden. Vanavond komen in het zuiden opklaringen voor, maar in het noorden van het land blijft het overwegend bewolkt. Het koelt vannacht af naar een graad of 11. Morgen donderdag is het bewolkt en valt er af en toe wat regen. Later wordt het in het noorden weer droog en breekt de zon door. De maxima liggen morgen tussen 15 graden in het noorden en 19 in het zuiden. ANWB-verkeersinformatie. In Nederland staat er zo'n 85 kilometer aan files. Ik pik even de bijzonderheden eruit. Dat is de A12 Arnhem-Utrecht. Tussen Knoop het waterberg en Oosterbeek staat 5 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd en het staat er ook goed vast... want de weg is afgesloten in de richting van Utrecht. Andere kant op staat er een kijkersfile. Dus richting het oosten tussen Wageningen en Oosterbeek van 6 kilometer... En op de A73, vanaf de A50 richting Nijmegen is dat. Daar is een ongeluk gebeurd tussen de knooppunten Ewijk en Neerbos. 5 kilometer file. Ook een ongeluk op de A326 naar Nijmegen. Daar staat tussen knooppunt Bankhoef en Nijmegen 4 kilometer. Toen Michel overleed, wilde ik kunnen vertrouwen op een perfecte uitvaart. Ik wilde hoge kwaliteit en direct duidelijkheid over de kosten.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 het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. PvdA-leider Job Cohen betreurt het vertrek van de Rotterdamse partijvoorman... en wethouder Dominic Schreyer, die stapte gisteren op. Schreyer kan zich niet verenigen met de miljoenen bezuinigingen die de steden van het Rijk krijgen opgelegd. Een dilemma voor meer PvdA-wethouders, zegt Cohen. Al onze lokale politici die hebben straks te maken met een, met, een, met een bestuursakkoord... waarvan wij ook zeggen dat het juist ook op deze punten ons absoluut niet bevalt. En dat is ook de reden waarom wij ook zeggen... Van, nou, wij begrijpen heel goed als onze lokale politici zeggen... Van, dat bestuursakkoord dat gaan we niet steunen. Tja, praten door over deze kwestie met politiek verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Wilco, we horen het Cohen ook zeggen. Hè? Is dit een lokale kwestie of een landelijk probleem voor de PvdA? Wat is jouw analyse? Nou, het is het in elk geval allebei, maar het is in de eerste plaats een lokaal probleem. Want volgens diverse betrokkenen die ik gisteren heb gesproken... is uh, Dominique Schrijer een eigenzinnige man, een beetje een loner... die er in de afgelopen anderhalf jaar... dat hij de politiek leider was van de PvdA in Rotterdam... volledig in is geslaagd om zich van zijn eigen partij te vervreemden... van zijn uh, veertien fractieleden en van zijn collega-wethouders van de andere partijen. Uh, na de gemeenteraadsverkiezingen, dat weet je misschien nog wel... maart vorig jaar, de PvdA had gewonnen... Hij leidde de college onder andere, ja, hij werd wethouder, hij werd lo loco-burgemeester. Kortom, hij was de bink, de leider. Maar ja, anderhalf jaar later zijn de medestanders van meneer die hem nu laten vallen als een baksteen. Dus hij heeft zich echt volledig van ze vervreemd. Ja, dat kan zo zijn, Wilco. Maar hem gaan die bezuinigingen te ver. Cohen geeft hem daar ook wel gelijk in. Toch uh, zijn partij, de fractie van de Partij van de Arbeid... Uh, is het niet met hem eens. Waarom zitten ze niet op één lijn? Waarom kunnen ze het niet eens worden? Dat heeft heel veel mee te maken dat hij intern al niet veel vertrouwen meer genoot. En ook zijn manier van optreden van de laatste dagen is helemaal verkeerd gevallen. Hij presenteert zich nu als een beetje alsof hij de man is die de minimaal wil redden. Alsof zijn partijgenoten van, hè, dat niet willen. Suggereert dat die uh, asociaal beleid van het kabinet willen gaan steunen. Ja, en hij koos ook nog eens een keer afgelopen weekend zelf de publiciteit zeggen zijn partijgenoten. Ja, en dat wordt hem allemaal zeer kwalijk genomen. Ze voelen zich niet serieus genomen door hun voorman... En daarom keerden ze zich nu, nu van hem af. Hij is een soort uh, leider geworden zonder troepen. Maar hm. goed, der is tegen die bezuinigingen. Um, op sociale werkplaatsen, op de Waai jong, bijzondere bijstand, extraatjes voor minima. Dat lijkt mij overal in het land te spelen. Zeker. En daarom is het ook uh, niet alleen een lokale uh, affaire. Want overal in het land worstelen wethouders met die bezuinigingen in die sociale sector die eraan zitten te komen. En die wethouders zijn niet allemaal van de Partij van de Arbeid... maar verhoudingsgewijs zijn het wel veel PvdA-wethouders. Vooral in de grote steden. En uh, verschillende PvdA-wethouders uit andere grote steden... die tonen dan ook veel begrip voor Schrijer. Ja. De PvdA is tegen die bezuinigingen... maar zal er, omdat die wethouders het moeten gaan uitvoeren... wel op worden aangekeken. Ja, en dat is hun dilemma de komende tijd. Maar krijgen we dan nog meer van dit soort taferelen... zoals we gezien hebben bij Schrijer, denk je? Of is dit op, staat dit dan weer op zichzelf als het daar is gegaan in Rotterdam? Uh, nou, het is helemaal niet uitgesloten dat er meer volgen. Maar het is ook niet uitgesloten dat colleges bijvoorbeeld zo lang mogelijk gaan weigeren... als de Partij van de Arbeid daar de overhand heeft... om uh, die bezuinigingen uh, te traineren, uit te voeren. In de Tweede Kamerfractie heeft uh, oud-fractievoorzitter Mariette Hamer een speciale rol gekregen. Ze leidt een soort actiegroep die de PvdA-wethouders adviseert... om het uh, zogenoemde bestuursakkoord... dat is een akkoord tussen de lagere en de hogere overheden... waarin die bezuinigingen worden afgesproken... Om dat niet te laten tekenen. Ze proberen ook in de Kamer erop aan te sturen dat de scherpe kantjes ervan afgaan. Voor de Partij van de Arbeid zijn er twee belangrijke redenen om tegen te zijn. Inhoudelijk zijn ze het ermee oneens. En, en ze zijn dus ook bang dat ze op de uitvoering in de gemeente worden aangekeken. Ja. Een dilemma voor ze. Dankjewel. Wilco Boom vanuit Den Haag. Het hoofd van, van, van, hoofdkantoor van de Algemene Onderwijsbond, AOB, demonstreert een groep verontruste docenten in het voortgezet onderwijs. Verenigd onder de naam Leraren in Actie. Verslaggever Mark Hamer is daar ook. Mark, leraren die tegen de bond protesteren, uh, leg het toch eens uit, hoe zit dat? Ja, het ja, moet eigenlijk niet gekker worden, nee. zou ik bijna zeggen. Je, je richt een vakbond op en dan gaan ze opeens tegen je vakbond demonstreren. Nou, het, men is nog steeds druk bezig. Uh, er staan hier wat, wat oud-schoolmeubilair. Er uh, daar, daar hangen uh, rood-witte linten, er hangen spandoeken. En uh, er zitten kettingen om, om die stoeltjes heen, dat er eigenlijk niemand naar binnen kan. Nou is één probleempje, de Rabobank zit ook in dit gebouw. En nu heb ik al wat AOB'ers, die vermond als als Rabobank mensen naar binnen zien gaan. Dus het, het wordt een beetje, de blokkade wordt een beetje gebroken. Ik sta inmiddels met uh, Ton Rolfink. Uh, hij is uh, van de AOB vicevoorzitter en uh, onderhandelaar. Ja, volgens de actievoerders heeft hij er een potje van gemaakt aan de onderhandelingstafel. Ja, nou, dat ben ik dus uh, voor een deel uh, uh, met ze eens als het gaat om... ja, nee, dat, dat moet je gewoon zeggen. Een, een, een potje van gemaakt als het gaat om wat is de uitkomst van het overleg. Uh, als je dat uh, ziet, dan mag je je uh, afvragen. Wat is er niet of de goed werkgever, aan? Of de, ja. of de werkgever uh, zich voldoende ingespannen heeft. om, uh, om middelen vrij uh, te maken uh, voor het overleg. Uh, daarom heeft de AOB ook geen akkoord gesloten. maar gezegd: dit is een uh, onderhandelingsresultaat. dat leggen we voor onze leden. En wij zijn nog volop bezig met het raadplegen van die leden. En uh, straks hoor ik wel wat of ze vinden. Ja, maar wat is er nou niet goed aan? Wat kan er nou, is het zo desastreus voor het onderwijs? Nou, deze stress van het onderwijs vind ik overdreven. Uh, wat er niet goed aan is, is dat er gewoon niets rond werkdruk geregeld is. Kijk, uh, dat het kabinet een nullijn heeft ingezet. Dat die werkgever zegt, wij krijgen geen geld uh, van het kabinet. En ja, ik wil wel betalen, maar dan weet u dat dat uit de, de huidige budgetten van de scholen moet. Daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar dat ze niets willen doen rond werkdruk. Uh, dat is, uh, vind ik zelf ook heel slecht. Ja, Peter Althuizen heeft uh, de actievoerders. U gaat maandag uh, staken? Wij gaan maandag staken. En uh, ik hoef eigenlijk niks meer te zeggen over de redenen daarvoor. Want, uh, uh, Jullie zijn er met elkaar in? Ton Rolfink zegt het perfect. Nou, gaat u meedoen uh, maandag? Nee, ik ga niet meedoen maandag. Want ik zit dus midden in de ledenraadpleging. En als die ledenraadpleging uiteindelijk zegt... toch doen om voor hen moverende redenen... Dan kan hij toch geen actie gaan voeren? Dus voor u is het nog even afwachten wat de leden gaan zeggen. Inmiddels de discussie, die wordt hier wel heel mooi gevoerd op de stoep voor het hoofdkantoor van de Algemene Onderwijsbond. En daar is Mark Hamerig in Utrecht dus. Honderden miljoenen verzwijgen voor de fiscus. En dat eigenlijk heel normaal vinden. De vastgoedsector, daar hebben we het over. Staatssecretaris Frans Wekers heeft die sector in de peiling. We gaan hem zo spreken. Eerst naar Dennis Mooi. Ik zie niet heel veel files, Dennis. Nee, nee. Het, het valt best mee, Lara. Voor een woensdagochtend in mei. Er staan er 22. Um, Zo'n 75 kilometer bij elkaar opgeteld. Ik even de bijzonderheden eruit. De A2 naar Maastricht. Tussen Meers en Maastricht. 3 kilometer. Staat er goed vast vanwege een ongeluk. En op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Knoop het Waterberg en Oosterbeek... 7 kilometer door een ongeluk met een motorrijder. De weg is afgesloten in de richting van Utrecht. Je kan het beste omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Andere kant op staat er een kijkersfiele, dus richting het Oosten... tussen Wageningen en Oosterbeek 6 kilometer langzaam rijden. En op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam-Noord... en Rotterdam-Krooswijk 7 kilometer... Uh, de verkeerssituatie is daar een beetje anders, want uh, er zijn daar werkzaamheden aan de gang. En op uh, de A326 richting Nijmegen, daar is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Bergharen en Nijmegen staat 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Opnieuw is de vastgoedsector dus in opspraak, Lara zei het al. Die sector heeft voor een miljard aan omzet verzwegen de afgelopen jaren. Dit keer begint de kwestie niet met een klokkenluider... maar met de staatssecretaris van de Financiën zelf, Frans Wekers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat deed u vermoeden dat er gefraudeerd werd? Dat er zaken uit de boeken werden gehouden? Of dacht u van, in die sector is zoveel mis, dat zullen ze ook wel doen? We hebben een uh, enkele jaren geleden, dat is in 2006 uh, geweest, hebben we toch wel wat uh, signalen gekregen bij de Belastingdienst. En uh, uh, die zijn vervolgens onderzocht. Uh, en vervolgens is er een uh, project uh, op poten gezet onder de codenaam Nokvorst. U weet wel van die uh, dakpannen... De ja, kamer... boven op het dak, hè? Op, het dak op de nok. En aan, uh, aan de hand daarvan uh, zijn uh, uiteindelijk een, uh, 1291 bedrijfsonderzoeken uh, uitgevoerd in de eigenlijk in de hele vastgoedketen van projectontwikkeling tot bouw, exportatie, aan en verkoop. En in de helft van het aantal gevallen daar werden fiscale onregelmatigheden geconstateerd. Uh, en dat heeft uiteindelijk uh, ertoe geleid dat, uh, uh, nou, uh, dat, dat, dat omzet is gecorrigeerd, dat boetes zijn uh, opgelegd. Uh, en in totaal hebben we uh, zo'n 330 miljoen nageven in de afgelopen paar jaar. Mm. En geldt dat voor een groot deel van de sector? Is, is het wat dat betreft um, breed gedragen? Laat ik het zomaar even formuleren. Want ik lees dat er bijvoorbeeld gesjoemeld is met de waarde van vastgoed. Dan lijkt mij dat daar taxateurs bij betrokken zijn. Of makelaars of tijdens. Nou ja, zoals, zoals aangegeven, uh, dat, zit, uh, uh, dat zit in de hele keten. Maar uh, we uh, moeten het vervolgens niet gaan generaliseren. Kijk... Uh, Ondermakelaars, makelaars, projectontwikkelaars, uh, bouwbedrijven, woningbouwcorporaties. Daar zitten, uh, daar zitten hele goede tussen en daar zitten ook slechte tussen. En wat we proberen met dit soort onderzoeken is ook het kaf van het koren te scheiden. Uh, we trekken ook wat lessen uh, hieruit in de richting van de, van de sector zelf... Dat we hen uh, uh, wijzen hoe ze bepaalde dingen kunnen, ja, snel kunnen zien. Of er iets mis is, ja of nee. Nou, dat klinkt uh, wel heel over... erg vriendelijk als de helft uh, uh, van... Nou, echt niet deugt, zoals u dat aangeeft. Nou, vriendelijk. Uh, ik ben vriendelijk tegenover uh, uh, bedrijven die het goed doen. Of uh, uh, bedrijven die het in elk geval goed willen doen. En pikkelhard. Uh, tegen diegenen die een loopje nemen met de belastingwetgeving in ons land. Ja, u legt ze dan een boete op? Ja. tot aan 300 miljoen, dan denken wij hier... Nou, dat kunnen ze wel velen. Ze hebben zat geld. Nou, dat, dat, ligt, eraan. dat ligt eraan. Kijk, ja. we werken ook samen met andere toezichthouders. Als er uh, uh, sprake is van, uh, van echte fraude... dan uh, wordt natuurlijk ook het Openbaar Ministerie ingeschakeld. Nou, dat leidt in sommige gevallen tot uh, strafzaken... En uh, uh, in een enkel geval tot een, uh, tot een mega strafzaak. Maar uh, we houden natuurlijk de hele sector goed in de picture. Maar is het er te veel ingeslopen, vindt u, meneer Wekers? Want u, het is wel duidelijk, we hoorden u al ook eerder kort in de uitzending dat u uh, het gedoe, het in die sector zat bent. Is het ja. te makkelijk geworden? Is het, zit er het te veel in het systeem? Nou, er wordt. Ja, ik. De, de, dat, dat weet ik niet. Ik durf, ik durf niet de conclusie te trekken dat het, dat het te veel in het, uh, in het systeem zit. Uh, uh, het, heeft, het, het geeft in elk geval wel aanleiding om toch ook in deze sector na afloop van het, uh, van het project. toch wel heel scherp te blijven kijken naar een aantal sleutelfiguren hm. uh, en naar, uh, naar bepaalde transacties. En ook scherper, want uw belastingdienst uh, maakt het ze dan ook niet moeilijk genoeg. Hè? Het kan dus te makkelijk gaan. Nou oh ja, de, afgelopen, of de onderzoeken die we hebben uitgevoerd in de afgelopen paar jaar, die 1291, die hebben toch tot een behoorlijk resultaat geleid. Dat is een pluimwaard voor de Blassendienst, dat is een pluimwaard voor de field. We werken ook goed samen met, met andere toezichthouders, met politie, Openbaar Ministerie, NMA, AFM, noem maar op. Ja. Dus het is dus niet de bedoeling dat, dat mensen die kwaad willen, dat die de dansen springen. Staatssecretaris Wekers, hartelijk dank dat u ons even te woord wilt te staan. Tot Goedemorgen. Tien minuten voor negen, wij gaan door naar Mark Robin Visser... want ook hij houdt zich bezig vanochtend met vastgoed... maar dan met um, het verkrijgen van vastgoed. Uh, of dat nog wel lukt met al die strenge regels voor hypotheken. We krijgen ook veel reacties daarover binnen. Bijvoorbeeld van uh, meneer Wester, Rick Wester. Die zegt, ja, die hypotheekrente werkt ook niet echt mee. Half jaar geleden een offerte voor tien jaar vast... 4,6 procent, gisteren 5,9 procent. Is dat inderdaad ook een probleem, Mark Robin? Ja, ik denk dat dat zeker een uh, rol speelt, dat de hypotheekrente dus ook uh, fors omhoog gegaan is. En dat is een van de redenen waarom mensen uh, veel minder makkelijk een hypotheek krijgen in vergelijking met vroeger. Maar ik ben hier nu door een heel leuk woonweekje, een nieuwbouwwijkje, aan het lopen met uh, meneer De Laporte van de vereniging Eigen Huis. Nou hoor je, uh, het consumentenvertrouwen wordt altijd uh, gemeten, dat dat eigenlijk omhoog gaat. De consumenten kopen weer meer dingen. Maar geldt dat nou ook voor de huizen? Want dat meten jullie, hè? Ja, bij vereniging Eigen Huis hebben we het woonpeil En daarmee meten we het vertrouwen wat mensen hebben in de huizenmarkt. Markt. Dat is laag en dat is nog verder aan de daling. Dat komt door de voortdurende stroom, de on onophoudelijke stroom van slechte berichten over uh, hypotheekbeperking, over allerlei uh, onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek buitenlandse partijen die zich daarmee bemoeien... maar ook het president van de Nederlandse Bank. Iedereen die zegt van ja, dit gaat toch echt veranderen. En daardoor is het vertrouwen wat mensen hebben in een koopbeslissing... is, is, is laag en nog verder aan het dalen. Dat merk je dus dat uh, nieuwbouwprojecten, waar we hier ook staan... daar, worden, daar blijven huizen onverkocht. En uh, de bestaande woningmarkt, daar zie je het aantal transacties dan. We komen ongeveer op 120.000 woningen uh, dit jaar. Maar we komen van meer dan 200.000 woningen. Dus de, de mensen willen graag verhuizen, want die bereidheid, de, de wens is heel hoog. Maar het gebeurt niet. Maar het gebeurt niet meer. En uh, daardoor blijven mensen, uh, ja, die kunnen willen bijvoorbeeld in de buurt van hun werk gaan wonen. Maar dan moet je eerst je oude huis verkopen. Dat is het grootste probleem. Kopers en verkopers blijven om elkaar heen draaien. Niemand durft nog wat te doen. Het is niet best en het zit gewoon hartstikke vast. Uh, Hans-André de Laporte, we zullen zien hoe er in Den Haag over de hypotheek enzovoort wordt uh, gesproken. Dank u wel voor nu. Graag gedaan. Bureau Jeugdzorg luidt de noodklok. Het geld is op. Of in ieder geval is het te weinig geld. En daardoor ontstaan de wachtlijsten in de grote steden. Met name in de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederland trekt aan die bel. Jan Dirk Sprokkereef. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom nu? Want dat is al enige tijd gaande natuurlijk. Jazeker. We hebben twee jaar geleden dit uh, probleem uh, gesignaleerd... En er is nu ruim een half jaar geleden een rapport verschenen van Deloitte... een extern onafhankelijk onderzoek, wat stelt dat dit tarieven tekort zijn. En het is nu echt uh, het moment om, uh, voor de Tweede Kamer en de heer Teven om een oplossing te vinden, want er staan nu iedere dag kinderen te wachten... Hm. waarvan de kinderrechter heeft vastgesteld dat ze ernstig in hun ontwikkeling zijn bedreigd. Waar komen die financiële tekorten vandaan? Waarom is het geld op? Het tarief is onvoldoende. Het externe onafhankelijk onderzoek stelt vast... dat de kosten die nodig zijn om de methode uit te voeren hoger zijn dan het tarief biedt. Dus het tarief is onvoldoende. Goed, wij gaan ook eventjes naar die Tweede Kamer. U noemde de Kamer al eventjes, meneer Sprokkenreef. We hebben contact met VVD-Kamerlid eh, Brigitte van der Burg. Goedemorgen. Goedemorgen. Mm, hoe kijkt u daar tegenaan? Meneer Sprokkenreef zegt er is te weinig geld... en dat komt omdat de tarieven eh, die gelden niet kostendekkend zijn. Dat lijkt mij wel een probleem voor de sector. Ja, dat uh, klopt. Daar hebben we ook een debat over gehad begin januari. Het rapport van Deloitte is niet zo uitgesproken als de heer uh, Spokreef doet voorkomen. Want er zijn uh, grote verschillen tussen de bureaus jeugdzorg. Daarom heeft de Kamer ook een onderzoek gevraagd van de Algemene Rekenkamer. Hoe bedoelt u dat? Uh, niet alle bureaus uh, werken kostendekkend op die manier? Nee, er zijn verschillen tussen de bureaus jeugdzorg. En wij willen daar inzicht in, want het is natuurlijk heel makkelijk om te roepen van... we komen geldtekort. Die tarieven zijn in 2008 vastgesteld... En kort daarna, met de sector samen, had de sector al een probleem. Aha, u vermoedt dat gewoon... anderen ja, misschien wat, wat beter de zaken moeten organiseren? Nou, er zijn ook onderzoeken over de sector in 2008... van de Commissie Financiering Jeugdzorg... die zeggen dat ze geen enkel inzicht hebben in de kosten van bepaalde trajecten. Ik zeg het nu even heel scherp. En wij moeten dus wel, um, zeg maar, zuinig met het geld omgaan. En wij willen dus als Kamer zien van waar zit dat probleem dan... en hoe kunnen we zorgen... Dat, um, dat dat wel opgelost wordt. Maar zonder dat de flex is, er komt er weer een heleboel geld bij. Want dat is meestal niet de oplossing. Meneer Sproken-Reef, kan het uh, efficiënter en uh, beter bijgehouden in de boeken? Nou, daarom is juist dat externe onafhankelijk onderzoek geweest... wat vaststelt dat het tarief tekortschiet schiet... en niet bij het ene bureau wel en het andere niet. Maar zo stellig was dat, dat, dat niet, zegt, het, de, zegt mevrouw Van der Beur. En de vorige keer in het Kamerdebat is toen gezegd... ja, laat de rekenkamer daar nou eens naar kijken hoe dat zit. Nou, die hebben nu, geven nu het signaal dat zij zeggen... nee, wij kunnen ook daar geen aanvullende informatie uh, over bieden... anders dan die er al ligt. Dus dat we zeker. moeten nu op deze basis gewoon... Uh, uh, de gesprekken voeren en tot een oplossing komen. Want er staan gewoon dagelijks kinderen te mm. wachten waar de veiligheid bij in het gedrang. is. Mevrouw van den Burg, moet het hiermee Dat vind ik een opmerkelijke opmerking, omdat de Rekenkamer nog geen rapport heeft uitgebracht. En de heer Spokkerreef ook weet dat er een discussie is geweest... tussen de Rekenkamer over de formulering in het persbericht. Dus ik vind het heel opmerkelijk mm. dat de heer Spokkerreef dit zo stelt... Ja. En uh, ik wacht uh, het rapport van de Rekenkamer af... Mm -hmm. om uh, gewoon goed inzicht te krijgen. Want ja. wij hebben dat niet voor niks gevraagd. Voordat we, voordat we daar te veel op doorgaan, mevrouw Van den Burg... voelt u ervoor om toch er toch extra geld voor uh, uit te trekken? Want het is wel een feit dat die wachtlijsten steeds langer worden. Nou... Um... Over het algemeen uh, is extra geld niet de oplossing. En over het algemeen wordt inderdaad dat... altijd de wachtlijst ingezet... om extra geld te krijgen. Dat verstaan wij als een nee, meneer Sprokken Reef, uh, Geen extra geld. U moet het zelf oplossen. Kan dat? Nee, dat kan, niet. dat kan niet. Want wij hebben dat juist de afgelopen jaren. Die twee jaar zijn er incidentele oplossingen gevonden. Dat is doordat provincies uh, in sommige gevallen hebben aangevuld... of dat er tijdelijke middel of eigen vermogen is aangewend. Nu is het zo dat... in absoluut het zo is dat wij geen andere optie zien dan kinderen te laten wachten... terwijl ze ernstig in hun ontwikkeling zijn bedreigd. En, en die kunnen niet efficiënter werken? En vandaar dat wij nu heel uh, door deze oproep doen. Nee, efficiënter werken, dat, dat kan je niet zeggen als er een onafhankelijk onderzoek ligt... wat zegt dat het triest niet voldoende is. Dat, dat, dan moet de overheid echt zijn verantwoordelijkheid nemen. En daarvoor moeten ze niet de... bij de VVD zijn, mevrouw de Burg. Nou, ik heb gezegd dat wij, en dat is kamerbreed gevraagd... dat de Algemene rekenkameronderzoek, omdat de Kamer uh, verschillen in, die rap, in dat rapport van Deloitte... tussen bureaus jeugdzorg zag. U wacht dat, dat nog af. En dat wacht ik rustig af. Goed. Brigitte van den Burg van de VVD... en Jan Dirk Sprokereef van Jeugdzorg Nederland. Beiden, hartelijk dank. Graag gedaan.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 Betaalt u nog steeds de hoofdprijs voor zakelijke telefonie? Bespaar tot 25% op uw telefoonkosten. Ga naar bibiont.nl. Dit is Radio 1.